9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u wat er moet gebeuren... met dat gestrande visserschip voor de kust van Petten. En in Leeuwarden overleggen ze op topniveau... wat er moet gebeuren met de panden die op instorten staan. Nu is het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Minister Schippers van Volksgezondheid gaat de regels aanscherpen voor puur esthetische cosmetische ingrepen. Het is volgens haar veel te gemakkelijk om een behandeling te krijgen om er mooier uit te zien. Zo mogen schoonheidsspecialisten permanente rimpelvullers plaatsen en kunnen jongeren onder de 18 makkelijk een behandeling krijgen. Schippers wil dat alleen artsen of andere zorgverleners met de vereiste papieren cosmetische ingrepen doen, zegt ze bij RTL. Als je bijvoorbeeld met injectienaalden en fillers aan de gang gaat, dan vind ik het eigenlijk logisch als je daarvoor bekwaam bent en bijvoorbeeld verpleegkundige bent. Maar dat hoeft nu niet. Je valt ook niet onder toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg en dat wil ik dus veranderen. De minister kondigde in december vorig jaar al aan dat maatregelen nodig zijn en ze heeft die nu uitgewerkt. In Cairo zijn drie mensen om het leven gekomen... bij een aanslag op een koptische kerk, onder wie een meisje van acht. Gewapende mannen op motoren schoten op gasten van een bruiloft. Zeker negen mensen raakten gewond. Sinds het leger, president Morsi van de moslimbroederschap heeft afgezet... worden er geregeld aanslagen gepleegd op christenen. Het Egyptische leger is verantwoordelijk voor de bescherming... van de christelijke minderheid, maar slaagt daar vaak niet in... zegt correspondent Sander van Hoorn. En Ook gisteren was het bericht van de mensen bij die huwelijksdienst dat er geen bescherming was van het leger. En ja, nu zegt het leger dus wel dat ze die kerk beschermen. Inmiddels ook de beelden van militairen bij die kerk. Maar ja, een beetje aan de late kant zou je kunnen zeggen. Koptische christenen maken ongeveer 10% uit van de Egyptische bevolking. Enkele natuurbranden in de Australische deelstaat New South Wales dreigen uit te groeien tot één grote brand. Het gaat om drie branden bij de stad Lithgow. Het weer in het gebied wordt de komende week slechter. Zo wordt het warmer en trekt de wind aan. En daardoor bestaat de kans dat de branden naar elkaar toe groeien. Vanwege de aanhoudende bosbrand in Australië is de in de deelstaat de noodtoestand afgekondigd. Bergers gaan aan het begin van de avond opnieuw proberen... om het Belgische visserschip bij Petten vlot te trekken. Even na zessen is het hoogwater. Het schip, dezelfde rust, liep woensdagnacht op de kust. Gisteren mislukte een bergingspoging... doordat de bolders van het schip afbraken... waaraan de sleepkabels waren bevestigd. Bij verfabrikant Axonobel is in het derde kwartaal... de omzet met 5 gedaald... maar de netto-winst is gestegen met 41 De winst kwam uit op 155 miljoen euro... Zo verdiende onder meer geld, doordat er eerder was gesneden in de kosten. Vertelt verslaggever André Meijnema. Lager omzetten, dus blijkbaar minder vraag naar verf en andere producten. En aan de andere kant de winst wel hoger. En dat is vooral te danken aan het feit dat men eh, enorme kostenbesparingsprogramma's doorvoert. Want de crisis dwingt bedrijven om gewoon op alle kleintjes te letten. Eh, maar per saldo dan staat onderaan de steeds dus een, een hogere winst, maar wel een lagere omzet. Ook kwartaalcijfers van Philips. Dat bedrijf heeft naar eigen zeggen een solide derde kwartaal achter de rug. De netto-winst was een stuk hoger dan vorig jaar, maar de omzet is gedaald. Topman Frans van Houten heeft daar een duidelijke verklaring voor. Dat komt natuurlijk door de valutakoersen. De Philips is 25% in Europa, 75% buiten Europa. En eigenlijk alle koersen van dollar, yen, rupiah zijn naar beneden. En dat vertaalt zich in een nominaal lagere omzet. Bij de kerncentrale van Fukushima in Japan is opnieuw radioactief water weggelekt. Deze keer komt dat omdat technici onderschat hebben hoeveel regen er gisteren zou vallen. Bij de kerncentrale liggen bassins met regenwater dat radioactief kan zijn. Dat water wordt altijd gecontroleerd en als het veilig is in zee gepompt. Maar gisteren viel er zoveel regen dat 12 van de 23 bassins ongecontroleerd overliepen. In maart 2011 werd de centrale in Fukushima zwaar beschadigd... door een aardbeving en een tsunami. Sindsdien zijn er problemen bij de kerncentrale. En het weer nog op de Wadden en langs de Zuidgrens nog wat regen. Elders eerst wat zon. Vanmiddag en vanavond in het westen, midden en noorden enige tijd regen. In het zuidoosten wat meer zon. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen geregeld zon. Maxima 18 tot 21 graden. De verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks, met nog een staartje. Ja, een heel klein staartje. Het einde van de spits komt snel, denk ik, vanochtend. Het staartje is eigenlijk de A12 Utrecht-Den Haag. De nasleep van een ongeluk tussen Zevenhuis en Zoetermeer, 7 kilometer. De rijstroken zijn inmiddels alweer een tijdje vrij. Kees Kwaks, dankjewel. Ga deze herfst culinair genieten in de Achterhoek. Heerlijk wild eten en genieten van de Achterhoekse gastvrijheid. En dan...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 Het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. De bosbranden in Australië zorgen voor veel leed. We've got the best firefighters in the world. Uh, they are second to none. The young. We can only be proud of what's unravelled in the last 24 hours. Emoties ook bij de brandweer, maar deze commandant is wel trots op zijn mannen. Staat het laatste nieuws over die bosbranden van Robert Portier. Eerst de nasleep van die brand in Leeuwarden. Ja, want daar in de Friese hoofdstad wordt in het stadhuis druk vergaderd... over wat er moet gebeuren daar in dat geblakerde gat in het hart van Leeuwarden. Maino Remmers is daar nog steeds. nou, wat gebeurt er nu? Er uh, is onder andere nu een meneer met een, uh, ja, ik denk een soort inspectie... namens de gemeente of zo aan het kijken. Met een zaklantaarn af en toe naar binnen aan het schijnen. man met een bouwhelm op. Uh, links van mij nu twee wagentjes van uh, de energieleverancier. Er zullen toch omleidingen gemaakt moeten worden voor de winkels... die weer wel stroom moeten gaan krijgen. Vanochtend rond de klok van kwart over zes was er de... Uh, de brandweer van Leeuwarden weer... om toch eh, wat oplaaiend vuur weer te blussen midden in het pand. Grote hoogwerken erbij. Ja, en dan burgemeester Kronen die mij vanochtend vertelde... buiten de uitzending om ook ja, dat enorme trieste verhaal... van die 24-jarige man die is omgekomen. De brandweer kon daar niet bij komen... Die had een week geleden nog gezegd dat hij eigenlijk een andere kamer wilde in het appartementencomplex. Omdat hij zich toch wat onveilig voelde, stel dat er wat zou gebeuren. Want hij had alleen maar uitzicht op een binnenplaats. En daar is hij ook gevonden in dat appartement dus. Hij is door verstikking om het leven gekomen. Zijn lichaam was nog helemaal intact, zei de burgemeester. Um, ja, en nou staan we hier te kijken naar... Ja, dat, dat, dat, die enorme ruïne zo bij daglicht kun je pas zien. We kijken dwars door de gebouwen heen. Het loopt diep naar achteren, hè? Ja, heel diep naar achteren. Het is, uh, in principe is het een pand wat helemaal recht doorloopt uh, naar de poststraat. En dat is een heel smal straatje. Hoeveel meter hebben we het over? Een meter of dertig, hè? Ja, dat mag je haar wel aannemen, ja. ja. Dit is Louis Berger. Hij is stadschids. U bent ook verbonden aan het historisch centrum hier. U zei, ja, het pand van Matta Hari, het geboortepand... het staat nog redelijk overeind...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 Dat ze dat weer op kunnen knappen. Want dat is natuurlijk wel een, uh, een bepaalde betekenis, heeft dat voor de stad Leeuwarden. Omdat de jonge dame daar ook geboren is en, ja. uh, en ja. later als spion. Ja. ter dood veroordeeld in Frankrijk. Hè? Ja, inderdaad. En uh, toch uh, in heel veel films een rol gespeeld heeft. Ja. En voor Leeuwarden toch wel heel belangrijk is. Omdat... Vandaar dat ook dit een belangrijk stukje van de stad is. Echt het centrum van, van Leeuwarden. Uh, we zien daar ook nog allerlei winkels waar van alles in zit. Ja, klopt. Uh, en ja, die zijn natuurlijk, hebben ook gigantische waterschade, moet je me denken... En ja, hoe dat nou verder moet, dat moet toch een kwestie worden van tijd, denk ik. We spraken net de sigarettenboer ook, meneer Balk, die ook hoopt... dat de gemeente de koppen bij elkaar steekt en dat er snel iets gebeurt... waardoor het, ja, de winkelstraat ook weer een beetje terug in orde komt. Voor zover mogelijk, want de helft is nu onbegaanbaar. Omdat er, ja, we kijken nu naar de voorgevel, die is helemaal scheef gezakt. Diepe scheuren in die geblakerde muur. Alsof er elk moment een stuk naar beneden kan komen. Daarom mag er ook niemand bij komen. De straat is half afgezet... Zelfs de stoeptegels zijn zwart geblakerd. Er liggen nog flinke zwarte plassen water, bluswater. En een beveiligingsbedrijf die uh, houdt hier toezicht. U wijst nog. Ja, het water loopt er helemaal naar beneden. Moet je maar kijken, daar zie je dat te lopen. En zo nemen we afscheid, een beetje triest, van Leeuwarden... waar steeds vaker mensen op de fiets hangend toch nog een foto komen maken. Maar nog immers, in het centrum van Leeuwarden was hij vanochtend. Dan naar die branden die nog woeden, namelijk in de Australische deelstaat New South Wales. En die natuurbranden dreigen uit te groeien tot één grote brand. In de deelstaat waar die branden woeden is de noodtoestand inmiddels uitgeroepen. Correspondent Robert Portier in Sydney. Robert, ja, dreigt dat al dat ze inderdaad verwoorden tot één grote brand? Nou ja, de dreiging is er wel, maar het is nog niet gebeurd. De dag loopt op dit moment op zijn einde. Het is nog altijd warm, het is nog altijd droog. Maar gelukkig is de wind ook nog eh, enigszins liuw. Dus dat betekent dat die branden zich eh, niet zo heel snel uitbreiden. Maar de komende dagen zal het opnieuw in de 30 graden worden. Het, het, de wind zal toenemen. En dat betekent dat het voor de hulpverleners veel moeilijker wordt... om die branden te gaan bestrijden. Vandaar dat iedereen toch wel rekening houdt met het ergste scenario. De brandweer spreekt nu al van omstandigheden... die hun gelijken niet kennen voor de staatsen. New South Wales. Ja, de vrees bestaat natuurlijk dat als die branden zich samenvoegen... tot één grote, ze noemen het dan megabrand... Ja, dat dan niet te voorkomen valt dat uh, zelfs dorpen zullen afbranden. Ah, dus enig idee hoeveel bewoonde gebieden dan uh, gevaar gaan lopen? Nee, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet weet om hoeveel uh, huizen en hoeveel mensen dat gaat. Op dit moment zijn er meer dan 200 huizen afgebrand. Er is gelukkig slechts één slachtoffer te betreuren. Uh, dat is een meneer die zijn huis probeerde te verdedigen. Uh, bezweek aan nou, misschien de hitte of aan de spanning, uh, aan een hartaanval in ieder geval is overleden. Maar de politie houdt er rekening mee dat in de ruïnes misschien nog wel meer uh, lichamen liggen van mensen die niet op tijd konden vluchten. Ja. En worden er dan nog mensen weggehaald, geëvacueerd of wordt dat toch aan hunzelf overgelaten? Ja, de mensen mogen zelf bepalen of ze hun huis willen verdedigen. Eh, normaal wordt aangeraden om een plan te maken... tot welk punt men eigenlijk bereid is om een huis te verdedigen. Die verdediging bestaat bijvoorbeeld uit het nat houden van het huis... en zorgen dat de tuin en de omgeving van het huis... zoveel mogelijk zijn ontdaan van brandbaar materiaal. Maar eh, vanwege de noodtoestand heeft de politie een speciale bevoegdheid gekregen... en dat is eh, hun mogelijkheid om mensen gedwongen te evacueren. Als duidelijk is dat een huis gewoon niet meer te redden valt... Ja, dan wil de overheid niet dat hulpverleners hun leven in de waagschaal moeten stellen om iemand te redden. Uh, dus ja, vandaar dat die mensen dan gedwongen kunnen worden geëvacueerd. Ja, het is uh, dit jaar wel extreem, maar nieuw is het bepaald natuurlijk niet in Australië. Gebeurt er voldoende om het te voorkomen? Of is dat gewoon niet mogelijk? Nou ja, ik denk dat de systemen zeg maar, om mensen te waarschuwen... mensen op de hoogte te houden... dat die uh, in de loop der jaren echt wel um, ja, goed zijn doorontwikkeld. Hè? Die werken zoals ze horen te werken. Uh, radio televisie maken deze dagen overuren. Ook de social media doen goed mee. Uh, en iedereen probeert zich zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Maar ja... Juist omdat mensen zo gewend zijn aan die bosbranden... weten ze ook hoe onvoorspelbaar het vuur kan zijn. En dat betekent dus dat iedereen zijn plannen maakt... Uh, niet alleen zijn plannen maakt om zijn huis te verdedigen... maar ook hoe men moet vluchten als straks dat vuur toch de verkeerde kant op waait. Robert vanuit Australië over de bosbranden daar. dankjewel je Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Hij ligt daar nog precies waar hij al dagen ligt. De Z-75 Zeldenrust. Het Belgische vissersschip liep woensdagnacht vast voor het strand van Petten. Poging het schip los te betrekken mislukte gisteren. Jeroen de Jager zag met Herman Veldman van de reddingsmaatschappij KNRM hoe dat misging. Nou, daar staan we weer. Ja, precies. Ja, ja. Ze zijn twee dagen bezig geweest met voorbereidingen treffen. Nou, ja, twee dagen zijn ze bezig geweest om een plan te maken en dergelijke. Maar dat moet ook allemaal nog uh, uitgedokterd worden door de uh, Rijkswaterstaten. Papa, jammer. Wat gebeurde daar? Er is een uh, bolder geknapt. bolder geknapt, ja. dat houdt in? Ja, dat, er, dat er de volgende bolder ook gaat. Dat is het einde verhaal. Einde verhaal? Ja, voorlopig wel. De lijn is gebroken? Lijn, nou, de bolder is gebroken. De bolder van de scheep zijn eraf gebroken. Tja. En dan gaat het niet meer. En vanochtend even na zes was het dan weer hoogwater. Je zou zeggen weer een moment om te gaan uh, slepen. Of te proberen te slepen. Maar er kwam geen nieuwe poging. En de feiten van staat legt uit waarom. De aannemer, u heeft het ook kunnen horen, het is gisteravond uh, helaas mislukt. Ja. De Berger zal zich even goed moeten beraden hoe het dan wel moet. Ik hoor dat heel veel mensen al een oplossing hebben, maar uh, ja. als, het zo, als het zo simpel was, dan, uh, dan was hij wel al losgekomen. Dus ja. aannemer zal even zijn tijd moeten nemen. Uh, het is vandaag uh, weer daglicht, uh, ook weer laag water. Hij zal zijn voorbereidingen treffen. En uh, hij zal volgens dezelfde procedure als gisteren, maar dan uh, met de nodige voorbereidingen om te zorgen dat het wel goed gaat, uh, zal hij een nieuwe poging ondernemen hoogstwaarschijnlijk bij het komend komend hoogwater vanmiddag. Mm, ja, dat is uh, nou, eind van de middag, begin avond, half zeven, klopt dat? Ja, zes uur, half zeven zal dat ongeveer zijn. En dan zou het heel hoog komen, hè? dat zou een mooi moment zijn. Ja, dat is springtijd, dan is het wel iets hoger, maar uh, mensen moeten ook niet voorstellen dat daarvan daar vanaf Het zal vooral afhangen van de expertise van de Berger en een goede oplossing om te voorkomen dat uh, wat gisteren is uh, gebeurd, dat dat niet meer voorkomt. Maar... Het is overigens niet ongebruikelijk dat dit wel eens gebeurt. Uh, we zijn er niet meteen van in paniek, dus we hebben er wel vertrouwen in dat uiteindelijk uh, de boot daar gaat. Mm, ja, dat, dat die weggesleept kan worden en niet in stukken gezaagd hoeft te worden. Uh, we, houden, uh, we gaan er vanuit dat die uh, weggesleept kan worden, vooralsnog. Ja, want het probleem is, maar goed, die hoorde ik ook van het strand... en die waren toch niet zo deskundig, volgens u begrijp ik... <lacht> dat, dat, dat de afstand uh, naar de sleper groot is, hè? dat het kabel lang moet zijn. Is dat, is dat inderdaad een punt? Nou, het, elke klus is anders en uh, de Berger heeft voldoende expertise in huis... om uh, met dit soort uh, omstandigheden om te gaan. Dus ik zou het daar niet aan toe willen schrijven. Nee, dus die, die, heeft nog, die ziet nog wel mogelijkheden. Jawel, zeker. We, we geven het niet op en uh, we gaan ervan uit dat hij daar nog... Uh, want dat is een streven dat hij daar uh, dinsdagavond uiterlijk weg is. Ja, en, en vaart zo'n schip dan nog als het een tijdje zo op, op het land ligt? Nou, niet meer uit zichzelf in dit nee, geval, denk ik. Maar hij is uh, zodanig voorbereid dat hij drijvend uh, naar Schiedam zou kunnen. Ja. En dat ziet u liever als ik u goed versta dan dat hij uh, daar ter plekke wordt uh, gedemonteerd? De eerste optie is inderdaad dat die drijven weg gaat. En er zijn nog ja. mogelijkheden voor. Goed. Absoluut. En met de feiten van rekt water staat dus over de berging van dat visserschip. Vanavond zes uur half zeven. Hopelijk een nieuwe poging. Nu de verkeersinformatie, want er staat nog steeds een klein beetje fastcase. Ja, het is bijna gebeurd. Marcel, eigenlijk het probleem speelt nog op de A12 Utrecht-Den Haag... tussen Zevenhuizen en Blijswijk 3 kilometer. Dat was een ongeluk bij Nooddorp. De rijstroken zijn alweer een tijdje open. Voor de rest wat filevorming in Brabant. Vanuit Maastricht naar Eindhoven, bij knopend Baterdorp, 2 kilometer. En op de A50 in beide richtingen bij industrieterrein rijdt vanaf Eindhoven, 2 kilometer. En de rest van de files, nou die zijn opgelost. Is happy. En Indonesië is in de ban van dynastieën. Een nieuw corruptieschandaal heeft de aandacht gevestigd. op zo'n familie die heerst over een hele regio. op het eiland Java. En zelfs de president bemoeit zich ermee. Maar zijn kritiek op die politieke familiebedrijven valt heel anders dan hij had verwacht. Ze noemen het meestal clans. Maar sinds vorige week is het woord dynastie ineens in zwang. President Judo Jono kwam daarmee. In een echte democratie is er geen plaats voor dynastieën, vindt hij. Families die onderling de politieke macht verdelen. Dat kan niet goed zijn. Zo was de familie van koningin Atoet. Behalve koningin is Atoet ook gouverneur van de provincie Banten. En ze staat bovendien aan het hoofd van een familie die de hele regio bestuurt. Haar stiefbroer is burgemeester van de stad Serang. Haar schoonzus is burgemeester van de stad Tangerang. En andere zussen, zwagers, neven en stiefmoeders... bekleden hoge functies in lokale en regionale parlementen. En ze worden daar heel rijk van. President Judione vindt dus dat dit niet zou mogen bestaan. Hij had misschien beter zijn mond kunnen houden... Jurijono dacht aan Banten toen hij zijn opmerking op Twitter zette, maar hij vergat in de spiegel te kijken. Als je president bent, verleer je dat kennelijk. Kritisch naar jezelf kijken, omdat alles wat je doet bij voorbaat geweldig wordt gevonden. Jurijono ja. zingt bijvoorbeeld. Hij schrijft liedjes over democratie en vaderlandsliefde. En zijn lakeien zeggen dat het prachtig is. Daarom zong hij ook Happy Birthday voor de Russische president Poetin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Prachtig, toch? To you. Dus ook nu had hij louter applaus verwacht. Maar hij krijgt dus dit. Want als er één man aan een dynastie timmert, is het Judeo dan zelf wel. Hij regeert als een alleenheerser over zijn eigen partij. Hij heeft daar zijn zoon benoemd tot secretaris-generaal. En zijn zwager is met open armen de partij binnengehaald om de familie daar te versterken. En het grappigste van alles is de naam van de partij. Partij Democrat. De democratische partij. <tied> De hoorde u van Michel Maas als de correspondent in Indonesië. En de president wordt aangeraden te beginnen in kleine zalen. Minister Schippers van Volksgezondheid gaat de regels aanscherpen... voor puur esthetische, cosmetische ingrepen. Het is volgens haar veel te makkelijk om een behandeling te krijgen... om er mooi uit te zien. Sylvia Veelman van de Stichting Slachtoffers Cosmetische Artsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de opvatting van de minister? Ik ben, wij zijn namens de stichting, zijn we hier heel erg blij mee. Dit is een begin... Ja, en hoe zou dat eruit moeten zien? Dat begin, wat voor regels zou ze moeten opstellen? Nou, er zijn heel veel punten die we hebben... maar als eerste dat uh, sowieso de, de injectables of fillers, hoe ze genoemd worden... dat die onder de medicijnwet gaan vallen. Oh, dat is uh, botox bijvoorbeeld? Nee, botox, dat oh. is, een, uh, botox is geen filler... Dat denkt iedereen, maar dat is een aparte materie. Maar wij hebben het echt puur over de injectables en fillers. Dat zijn de vulmiddelen voor het gezicht. En die zijn, uh, ik heb er niet zoveel verstand van, maar om de rimpels uh, wat te camoufleren? Dat, zijn, dat, dat, zijn, dat is eigenlijk bedoeld om je de rimpels op te vullen. Ah ja. Precies, oké. Okay. En de minister zegt, ja, vooral voorlichting. Mensen moeten goed weten wat het inhoudt, zo'n operatie. Is dat een goede zaak? Ja, dat, je, moet heel goed, je moet gewoon heel goed intekensprek hebben. En uh, uh, bijvoorbeeld uitgelegd ook krijgen. Bijvoorbeeld met de fillers sowieso. Dat daar geen wetenschappelijk onderzoek naar is verricht. Dus eigenlijk is een ieder een proefkonijn. Ja, aan de andere kant zou je zeggen, het is de eigen verantwoordelijkheid. Van degene die het ondergaat. Dus ja, maar... voldoende informatie, bijvoorbeeld via uw stichting te krijgen. Ja, ja. Dan uh, bijvoorbeeld de goede informatie en dan uh, ook uh, daarbij een goede uitleg wat het op de lange termijn kan doen. En uh, de gevaren ervan, die worden nu altijd achterwege gelaten. Ja, maar moet je dat als overheid dan nog weer uh, die eisen gaan stellen? Nou ja, wat wij ook al zeggen, kijk, de, de, de middelen worden met een CE-keurmerk op de markt gebracht... Nou, dat houdt in dat ze dus niet onder de medicijnwet vallen. En dat uh, terwijl het toch onder de huid gespoten wordt. Dat zijn dus, je moet het zien als vloeibare implantaten. En uh, als er wetenschappelijk onderzoek naar verricht wordt naar zo'n uh, injectable. Dan, uh, wordt het, dan krijg je strengere regels om ze überhaupt op de markt te krijgen. Wat krijgt u van klachten binnen bij de stichting? Uh, heel erg veel uh, middelen door elkaar heen gespoten. middelen gespoten op plekken waar het niet mag. En uh, te veel ingespoten gekregen. Dus uh, ja, eigenlijk de ernstigste gevallen. Ja, dat betekent dat er ook veel uh, artsen zijn die niet aan de regels voldoen. Nee, nee, nee, nee. En als leek zijn, weet je dat niet. Je krijgt een wervelende voldoende onder ogen te zien. En vaak weten de vrouwen, dan zeg ik, ja, wat heeft u ingespoten gekregen? Want er zijn talloze middelen op de markt. En dan weten ze het niet eens. Ja. En uh, krijgt u ook veel jongeren die klagen? Ja, uh, wat mij opvalt is dat het steeds meer bij jongere mensen gebeurt. Ja, want de minister wil ook een leeftijdsgrens instellen van 18 jaar. Ja, nou dat is al sowieso belangrijk. En uh, het is natuurlijk absurd om kinderen uh, in te spuiten, zo zie ik dat. Ja, maar als ik u zo hoor, dan is het met regels niet gedaan. Zou je ook die sector uh, schondig onder de loep moeten nemen? Ja, dan moet, daar moeten gewoon hele strenge regels, uh, protocollen voor komen... En die nageleefd moeten worden. En uh, dat is een, een, ja, daar zijn we nu al aan, jaren voor aan het strijden. En dit is het begin. En hier zijn we al heel erg blij mee. Ja, nu nog toezicht op de kwaliteit ook. Ja, ja heel erg. Ja. Dus uh, het is een beginpuntje, zeg ik. De deur is weer opengegaan. Mevrouw Veerman, hartelijk dank voor uw Geen commentaar. Dank. Goedemorgen. Goedemorgen. Sylvia Veerman hoort u van de Stichting Slachtoffers Cosmetische Artsen. Maar nog even naar nou Anouk, want gisteravond waren er weer teleurgestelde fans. Door de stemproblemen van de popdiva werd Symfonica in Rosso voor de tweede keer afgelast. Maar Jan de Manders van Mojo Concerts, organisatie achter die jaarlijkse Symfonica concerten, legt uit wanneer de concerten worden ingehaald. Het concert zeg maar, van afgelopen woensdag, wat die door is gegaan, dat wordt uh, aanstaande woensdag ingehaald. Dat is in ieder geval zeker. En het concert uh, van gisteren, dat weten we nog niet. We zijn echt druk bezig om dat, uh, te kijken of we dat in kunnen plannen. Ja, dat moet Anouk natuurlijk wel kunnen zingen. Hoe is het met haar? Ja, precies. Hoe is het met haar? Nou ja, ze, heeft, uh, ze wordt behandeld uh, voor ontstoken stembanden. Uh, ze baalt natuurlijk enorm omdat het concert uh, gisteren weer niet door kon gaan. Uh, maar de verwachting is wel dat haar stembanden voldoende zijn hersteld. om woensdag weer wel op te treden. Moet je niet echt voldoende rust nemen en het dan in één keer goed doen? Of kan ja, je het je zo moet met drie dagen? Voldoende, voldoende rust nemen, dat zeker. Uh, maar ja, ze, ze is de hele tijd onder doktersadvies. En uh, daarom is dan ook besloten om het gisteren niet door te laten gaan. Dat, we volgen echt het uh, advies van de arts. Ja. Was het wel verstandig om dan vrijdag wel te gaan zingen? Ja, de arts heeft het ook ingeschat dat het wel kon. En um, dat ging ook. Het was echt een fantastisch concert. Dus dat ging helemaal goed. En de verwachting was ook dat ze, vrijdag wel, of dat ze zaterdag wel weer last van hun stem zou hebben. Maar dat was allemaal ingecalculeerd. Maar de verwachting was ook dus dat uh, het zondag weer wel ging. En dat was nog even te vroeg. Ja, Het is natuurlijk heel vervelend voor iedereen. Uh, ook voor u. Uh, want hoeveel uitwijkmogelijkheden heeft u? Lukt het allemaal wel, alles door te laten gaan? Te, te in te halen? Nou, dat wordt... Het wordt heel krap en het wordt echt een enorme puzzel, want je hebt natuurlijk te maken met het allereerste herstel van Anouk, dat moet uh, voorop staan en dan moet gekeken worden of het gehele orkest kan, uh, kan spelen, want het is natuurlijk een klassiek orkest wat meedoet, haar eigen crew en, uh, en niet tenminste de zaal moet ook beschikbaar zijn en nou ja, met al die puzzelstukjes zijn we nu bezig en ik, uh, ja, ik hoop daar vandaag uh, meer over te weten. Ja, en we hoorden net de catering al, om maar eens iets te noemen en een fan zich afvragen wat dit allemaal kost, nou die vraag geef ik dan maar door Kunt u daar berekening van maken? Ja, de exacte kosten weet ik niet. Maar het is natuurlijk behoorlijk. Want uh, ja, je hebt te maken met heel veel mensen die zijn aan het werk. En we hebben alles voorbereid. Alles staat klaar. Um, maar ja, als het niet gaat, dan gaat het echt niet. Ja, hoe is het met de fans die reageren teleurgesteld maar gelaten en komen het wel inhalen? Zijn er ook die hun geld terug willen? Uh, tot nu toe nog niet, maar iedereen die uh, niet kan gaan, die heeft, krijgt gewoon de mogelijkheid om zijn geld terug te krijgen. Goed, mevrouw Manders. Dus woensdag inhalen van vorige week. En die van gisteren, dat is nog onduidelijk. Waar, waar, waar, waar gokt u op? Ja, we hopen dat u in ieder geval vandaag bekend te maken en dat dat deze week gaat gebeuren. Maar iedereen krijgt er van ons ook persoonlijk bericht. We hebben allemaal de mailadressen van de mensen. Hou dus de mail in de gaten. Marianne Manders hoor u van Mojo Concert aan het einde van dit NOS Radio 1 journaal. Want het is half tien. Sven Kokeman is hier al. Sven, goeiemorgen. Marcel, goeiemorgen. Wat ga je doen zo dadelijk? Nou, goed nieuws voor ons. Onze energierekening gaat fors omlaag volgend jaar. Maar slecht nieuws voor de energiebedrijven. Want die schreeuwen moord en brand in Brussel. En gaan ook alle Europese regeringsleiders langs. Want de overcapaciteit nekt hen, zeggen ze. In ieder geval de topman van Gastella. Met hem ga ik zo meteen praten. En uh, Partij, Tweede, uh, Partij van de Arbeid Tweede kamerlid Angeline IJsink. Met haar ga ik ook praten, want zij is op dit moment in de Verenigde Staten. De gast onder meer bij het Pentagon. En waar zou dat over gaan? Oh, ik gok op de Joint Strike Fighter. De JSF, Oh, inderdaad. dan heb je nog een paar vragen, denk ik. En de vraag is of dat het standpunt van de Partij van de Arbeid nog kan beïnvloeden. Vast niet. Ze zijn toch wel voor, eigenlijk. Niet, maar ze doen het toch. <laughs> Zoiets. Wij zijn zeer benieuwd, en We En gaan luisteren, zo dadelijk. Nou, okay. half tien, maar nu eerst. Dit is Radio 1. Nou, Jan van de Putten met het NOS Journaal. Het herhuisvesten van slachtoffers van de brand in Leeuwarden heeft prioriteit. Als het eerste wat gebeuren moet, zei burgemeester Kronen in het NOS Radio 1 Journaal. Kronen kwam vannacht terug van vakantie in Portugal... en hij zei dat samen met woningcorporaties gekeken wordt... naar de opvang van mensen die bij de brand hun huis zijn kwijtgeraakt. Dat is nu het belangrijkste, zegt Kronen. Minister Schippers van Volksgezondheid... gaat de regels aanscherpen voor cosmetische ingrepen. Nu mogen schoonheidsspecialisten permanente rimpelvullers plaatsen... en kunnen jongeren onder de 18 makkelijk een behandeling krijgen. Minister Schippers wil dat alleen artsen of andere zorgverleners... met de vereiste papieren cosmetische ingrepen doen. Bergers gaan het begin van de avond opnieuw proberen... om het Belgische visserschip bij Petten vlot te trekken. Het schip liep woensdagnacht op de kust. Gisteren mislukte een bergingspoging doordat de bolders van het schip afbraken... waaraan de scheepkabels, sleepkabels vastzaten. En in het derde kwartaal hebben Axo, Nobel en Philips minder omzet geboekt... maar meer netto winst. Bij Axo bleef de verfproductie ongeveer stabiel... maar werd er meer verdiend doordat er werd gesneden in de kosten. En Philips verdiende meer met de productie van ledlampen... en consumentenelektronica. En dat zijn de hoofdpunten. Toch nog verkeersinformatie, Kees Kwarts. Er zijn er nog een paar, Marcel. Drie, om precies te zijn. De A2 naar Eindhoven vanuit Maastricht. 4 kilometer bij knooppunt Baterdorp. De A50 Eindhoven richting Os. Voor Industrietrein Ekkersrijd 2 kilometer. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot, 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Grote energiebedrijven zeggen er slecht voor te staan. Tweede Kamerdelegatie praat in Amerika over het gevechtsvliegtuig... de Joint Strike Fighter. Britse politieagenten spelen voor eigen rechter... en het ochtendtumeur van Hans Beum. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Amsterdam. Het is groen, het is elektrisch, het is een veredeld golfkarretje eigenlijk. En al lees je het er niet aan af, het gaat hier in Zuidoost heel wat problemen oplossen. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. Het S. Kokkelman. En reacties en vragen kunt u kwijt via Goedemorgen Nederland. Energiereuzen in Europa, dames en heren, zitten in zwaar weer. Door overcapaciteit en onverwachte snelle opkomst van lokaal opgewekte groene energie staan de bedrijven financieel onder druk. De directeur van de gashandelsmaatschappij GasTerra, Gertjan Lankhorst, is aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. U klaagt Stenenbreen in Brussel. U gaat de belangrijkste Europese regeringsleiders binnenkort langs. Maar er is één ding wat ik niet begrijp. Zal ik het u vragen? Ja, doet u dat maar. Laatst was in het nieuws nog dat de toezichthouder vond... dat er bij u allemaal veel te veel geld aan de strijkstok bleef hangen... en dat die energieprijzen dus best naar beneden gingen, konden. Waarom is het dan nu opeens een probleem? Nou, dat is weer een... Ja, het is heel ingewikkeld, hè. Dat gaat over de transporttarieven voor energie. Daar kijkt de toezichthouder naar. Maar waar we het hier over hebben, dat zijn de bedrijven die de energie produceren... die elektriciteitscentrales hebben... waar ze kolen of gas uh, in stoken en daar stroom van maken... En dat is dus een ander deel van de, van de markt dan de energietransportbedrijven. En wat is daar het probleem? Het probleem is dat er um, uh, een jaar of vijf, zes geleden, voordat de recessie kwam, uh, allemaal uh, investeringsbeslissingen zijn genomen. Um, allemaal grote centrales. Dat duurt een aantal jaren om die te bouwen. Die komen nu allemaal op de markt. Dat leidt tot een heleboel capaciteit uh, om goedkoop stroom met kolen te kunnen uh, produceren. De markt is ingezakt. Er wordt tegelijkertijd met heel veel succes gewerkt aan windenergie en zonne-energie. En dat betekent dat de prijs voor elektriciteit fors omlaag gaat. Ja. En dat is, nou ja, dat is, dat is een gewoon bedrijfseconomisch risico, zou je kunnen zeggen. Dat zie je in alle markten. Uh, op een gegeven moment wordt er geïnvesteerd als er ondercapaciteit is. En dan komen al die dingen uh, in het aanbod en dan gaat de prijs omlaag. En dan gaan er weer een paar bedrijven failliet en dan komt het weer goed met die markt. Hier uh, is dat wat problematischer, want je hebt het over een, uh, een, een functie waar we heel veel betrouwbaarheid ook van verwachten. Ja. En uh, daar maken we ons wat zorgen over. Dreigen grote bedrijven als bijvoorbeeld Wattenval, uh, het moederbedrijf van Nuon om te vallen? Zijn de problemen zo groot? Uh, dat, uh, ja, nou niet dat ze vandaag of morgen omvallen, maar ze, uh, uh, het gaat niet goed met ze. Met alle grote energiereuzen van Europa gaat het minder goed? Met bijna alle grote energiereuzen van Europa die, die uh, zitten in de, in de problemen, ja. En dus gaat u nu uh, de regeringsleiders langs uh, met tien CEO's. U bent één van hen. Wat gaat u daar zeggen? Nou, we gaan vooral vragen om in Europa um, één consistent Europees beleid uit te voeren. Uh, dat, dat is er op papier, maar in de praktijk gaan alle Europese lidstaten hun eigen gang en, en doen het op hun eigen manier. Waarom is dat zo belangrijk? Uh, in Duitsland... Nou, die bedrijven die werken in de hele Europese markt... en die uh, hebben centrales uh, in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk, in België, overal staan. Wat je moet hebben is dat uh, het beleid ook uh, over de grenzen heen gelijk getrokken wordt... en dat het niet zo is dat Engeland de problemen op een Engelse manier oplost... Duitsland op een Duitse manier en Nederland weer op een Nederlandse manier. Juist, dus u vraagt om, zoals dat dan heet, uh, uh, uh, harmonisering van het Europese beleid. Level playing ja, gelijk, field. Speelwelt. Ja, ja. Uh, tegelijkertijd klaagt u ook over die groene energie. Uh, want die wordt nog steeds geproduceerd, daar zit subsidie op. Uh, en u zegt eigenlijk, dan wordt er met elkaar veel te veel energie geproduceerd. En dan moeten uh, goede, uh, goedkope gascentrales ook straks dicht. Ja, dat was nou net de bedoeling toch? Dat we met z'n allen windenergie gingen opwekken en, en dat ook zelf mochten verkopen? Ja, laat ik daar ook heel helder over zijn. Het is geweldig dat dat allemaal lukt en dat dat zo snel gaat. Maar het levert ook problemen op, want um, die stroom die wordt niet altijd geproduceerd op het moment dat die ook nodig is. En op andere momenten, als er wel veel stroom nodig is, dan waait het net niet of dan um, is het uh, donker. En dat systeem moet toch in balans gehouden worden. En daar heb je flexibele productiecentrales voor nodig. Dat zijn vooral gascentrales... En dat zijn nou juist de centrales die het eerst gesloten worden... nu er overcapaciteit is. Juist. Dus er ontstaat een probleem om het hele elektriciteitssysteem in Europa... goed in balans te houden. Ja, zoals u zegt, het is prachtig dat mensen hun stroom opwekken. Het probleem bij die windmolens is dat de opslagcapaciteit nog niet zo... van aard is dat je stroom dan lang kan bewaren. Hè? De accu's die nog niet zoals ze zou moeten. En tot die tijd heb je die gascentrales nodig om te zorgen... dat ook op, op de daluren, zal ik maar zeggen, iedereen wel van stroom kan worden voorzien. Ja, elektriciteitsopslaan is heel moeilijk. Dus je moet um, eigenlijk een systeem hebben waar voldoende middelen in zitten... die je flexibel aan en uit kan zetten. En dat kan met gascentrales heel goed. Maar ja, als je die allemaal gaat sluiten vanwege de overcapaciteit... dan, um, dan wordt dat een probleem. Moet je niet met al die uh, zonne- uh, en windenergie die nu wordt opgewekt... en ook kijkend naar de toekomst... waarin iedereen het toch heeft over uh, wat meer duurzaam energie opwekken... niet toe naar een hele andere manier van energievoorziening... Dus laten we zeggen een soort van deltaplan maken... van hoe dat er in de toekomst moet uitzien dan. Um, dat, dat, ja, dat, zou, dat klinkt heel mooi, hè? Nou, maar dan ga je eigenlijk weer terug naar centrale planning. En dat, die hebben we nou juist afgeschaft uh, een jaar of tien geleden. En ja. we hebben gezegd, we maken hier een marktsector van. Um, en ik denk ook dat dat heel moeilijk is om het centraal te plannen. Je ziet het zelfs in Nederland nu... Er is een energieakkoord uh, gemaakt in de SER. Daarin is afgesproken om een aantal kolencentrales te sluiten. Maar nu zegt de mededingsautoriteit... ho ho, dat zou wel eens kunnen betekenen dat de prijs een beetje omhoog gaat. Dus dat moeten jullie zo niet doen. Um, om om, om het goede, de goede balans te vinden van alle spelregels die er hier zijn... Ja. Dat is, een, dat is best een kunst. En maar u zegt, dat is nou juist waar we aandacht voor vragen. Van jongens, bekijk het nou eens allemaal in één groot kader... waarbij je niet alleen of bezig bent met om het duurzamer te maken... of om het goedkoper te maken, of om het zekerder te maken. Dat moet allemaal samen gaan. Maar als ik dan vraag naar een groot kader voor de toekomst... dan zegt u, ja, dat hebben we nou net aan de markt overgelaten. En nou gaat het wat ja. rommeliger op de markt vanwege al die kleine aanbieders. En dan zegt u, we moeten het toch weer centraal gaan regelen. Nee, ik vraag niet om het centraal te regelen. Ik vraag erom om in Europa één beleid te maken dat voor heel Europa geldt... en niet in elke lidstaat het op eigen manier te fixen. En ik vraag er daarbij om, om um, als overheid er ook aandacht voor te hebben... dat je niet voortdurend allemaal nieuwe eisen aan die markt stelt... maar dat je het um, uh, ook mogelijk maakt om op een goede manier en verantwoorde manier te investeren in de energievoorziening. Juist. Wat betekent dat voor consumenten eigenlijk? Dat de stroomprijs verder omlaag gaat of weer om gaat stijgen? Um, de, de overcapaciteit op dit moment die leidt tot lagere prijzen. En dat kun je als consument natuurlijk toejuichen. Maar de kosten om dat systeem um, op een goede manier in balans te houden... die zullen ook op een of andere manier betaald moeten worden. En dat, dat is een rekening die ook weer bij de consumenten terecht zal komen. Goed, ik zei al, u gaat de Europese regeringsleiders langs. Volgende maand is Mark Rutte, onze premier, aan de beurt. Wat gaat u hem zeggen? We gaan hem vragen om uh, als Nederland uh, het goede voorbeeld te geven. En Nederland doet dat ook heel behoorlijk, hoor. Ik vind dat in het Nederlands beleid wordt wel degelijk ook over de grenzen heen gekeken. Uh, maar hij praat natuurlijk ook met die 27 andere Europese leiders. Ze gaan in maart volgend jaar het speciaal over energie hebben... Ik, we vragen hem om, om dit probleem op de agenda te zetten. En om ook bij zijn collega's in Duitsland, in Engeland te vragen: van jongens, kijk alsjeblieft met een Europese bril naar dit vraagstuk. Want anders zegt u: komt de continuïteit van de energievoorziening, van de stroomvoorziening, in het geding. Absoluut. Gertjan Lankhorst van Gastella, ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een ecoduct in Den Haag, speciaal voor eekhoorns, is al een jaar in gebruik. Maar nog niet één eekhoorn heeft dat ding gebruikt om van de ene naar de andere kant van het natuurgebied te komen. Hoe maak je een ecoduct aantrekkelijk voor dieren? Dat is de vervolgvraag aan boswachter André Donker van Natuurmonumenten. Nou, in beginsel kijken we eigenlijk naar de behoeften die de dieren zelf hebben. En vaak, dat klinkt wat cru, maar is het wel op de plekken waar dieren ook worden doodgereden. Nou, als je exact die plek dan iets bouwt, dan wordt het eigenlijk altijd vrijwel direct gebruikt. Maar soms ook even niet. Nou, als dieren een ecoduct nog niet echt helemaal hebben gevonden, dan komt dat vaak omdat er een vervelende geur aan zit van plastic of van materialen die ze niet kennen. En het is natuurlijk ook een route die niet, uh, niet natuurlijk is. Dat is gemaakt door mensenhanden. Dan moet je ze soms wel eens een beetje helpen. En dat kan door pindas strooien of rozijntjes... of in het geval van de eekhoorn, noten, gewoon walnoten. Maar het is een beetje lokvoer, waardoor ze eigenlijk over hun schroom heen stappen... en het dan eigenlijk de nieuwe weg leren gebruiken... alsof het gewoon hun eigen weg is en de normaalste zaak van de wereld. De volgende vraag is, waarom heeft Den Haag dan klaarblijkelijk geen walnoten gestrooid? Die vraag misschien morgen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amstelveen. Het is groen. En het is niet Marcel Dekker. Goed. We stappen het autootje in. Hopelijk, okay. Deur dicht. Nou, meneer Kalou, stap hem, uh, trap hem maar op zijn staart. Goedemorgen. Goedemorgen. We zitten in een uh, G-Cab. Beschreven hem als, als een uh, gesloten golfkarretje. Volledig elektrisch. Lichtgroen van kleur. En rijdt hij ook lekker, meneer Kalou? Ja. ja? Rijdt heerlijk. Geruisloos. Um, af en toe horen de passagiers ons niet aankomen. Maar dan hebben we een bel. Het klinkt als het volgt. Net een ijskoukkarretje. En dat is uh, heel anders dan een normale klakson. We gaan zo meteen. We gaan er even een klein stukje rijden. Het is een, een, een taxi, een elektrische taxi, die in een behoefte gaat voorzien. Urban uh, Vient, portvrijhouder verkeer en vervoer hier in Zuidoost. Wat is die behoefte dan? Nou, oh, een enorme behoefte. Uh, er zijn heel wat mensen hier in Zuidoost die uh, gebruik maken van een, uh, illegale taxis, zoals we dat uh, hier noemen, snorders. En uh, met dit, met dit uh, initiatief bieden we een uh, alternatief aan. Ja, want er zijn heel wat van die illegale snorders hier in Zuidoost actief, hè? Ja, klopt. Volgens uh, de politie ongeveer uh, zo'n 2000 à 2500 uh, Snorders rijden er rond in Zuidoost. Ja. Uh, daar ergert u zich aan. Uh, dat kan ik me zo voorstellen, omdat ze uh, niet voor niets illegaal zijn. Maar wat is nou eigenlijk het grote probleem met die uh, snorders? Nou, het grote probleem is dus dat ze vaak voor gevaar zorgen uh, op de weg. Ze halen uh, toch wel uh, gevaarlijke uh, uh, manoeuvres uit. Als ze moeten, iemand moeten op oppakken of als ze moeten stoppen. Hè. Uh, zie je dus dat ze vaak ook op plekken stoppen dat uh, dat niet mag. En uh, ja, rijden in een snorder is ook uh, uh, niet verzekerd uh, als passagier. Het uh, is niet altijd even veilig. U nee, gaat eigenlijk de concurrentie aan. Zoveel kan je wel zeggen. Uh, dan moet u natuurlijk ook wel hetzelfde bieden. En laat uh, een snorder hier in dit gedeelte van Amsterdam nou heel goedkoop zijn. Hoe gaat u dat doen? Nou, we bieden dezelfde uh, dienstverlening, dezelfde service, dezelfde uh, prijs ook. Hè? We zien dus dat uh, Snodders hier uh, voor een deel van, uh, van Zuidoost, voor 250, de mensen uh, van A naar B brengen. Dat gaan wij ook doen. Uh, we bieden ook dezelfde service. Uh, vaak zijn de uh, uh, Snodders ook uh, heel erg uh, behulpzaam bij het... Uh, het, het brengen van boodschappen naar de deur, dat gaan wij ook uh, met dit alternatief ook, uh, ook, ook doen. Ja. En nou uh, snijdt het mes eigenlijk ook aan uh, meerdere kanten. Want uh, dit is niet alleen maar om de illegale snorders aan te pakken. Maar het is ook tegelijkertijd een uh, mooi werkgelegenheidsproject. Uh, hoeveel mensen moet dit een baan op gaan leveren, die taxi? Nou, wij uh, verwachten ongeveer zo'n 60 mensen te helpen aan een, uh, aan een baan straks. Hè. We beginnen eerst met 10 uh, van, de, van, van de auto's. Uh, we gaan uitgroeien naar 30. En uh, er, worden, er, er is een, een, een traject aangekoppeld waarbij mensen hier ook voor een korte tijd een, een, een, een cursus kunnen krijgen. Een, uh, opgeleid worden tot, uh, tot ja. chauffeurs. En 60 uh, uh, mensen hopen wij per jaar aan een uh, baan te kunnen helpen. Meneer Kalou, afgelopen zaterdag heeft u nog met illegale snorders gesproken. Die kom je hier overal tegen. Uh, wat vinden die van dit project? Zijn ze al bang? Nee, ze zijn niet bang. Ze vinden het een goed project. Ik heb ze ook verteld uh, van dat ze ook beter kunnen samenwerken met, uh, met de organisatie. Um, bang waren ze wel van, uh, ja, dat ze minder inkomsten krijgen. Maar sowieso hadden ze al minder inkomsten in verband met uh, te veel van die snorders. Ja. Ze, ze rijden elkaar eigenlijk al in de wielen. Ja, en uh, dat is al sowieso onveilig. En onveilig voor, het, uh, voor de hele maatschappij hier, voor de hele buurt. Uh, met dit initiatief uh, heb ik hun gevraagd om liever samen te werken met ons. En ja, dat het dan alles op een veilige manier kan gebeuren. En ze hebben zich ook al een beetje gemeld, hè? Bij u heb ja. ik uh, vernomen. Nou goed. De proef loopt drie jaar. In die tijd zal moeten blijken of de klant zich los wil maken... van die illegale snorders hier in Amsterdam-Zuidoost. Ik wens jullie daar veel succes mee. Zij Marcel Dekker vanuit Amsterdam Zuidoost dus. Straks Britse politieagenten spelen voor eigen rechter. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 2011. De winnaar is voetbal International. Ja, afgelopen vrijdag ging de prijs nog naar Wie is de Mol... maar deze dag in 2011 kreeg Voetbal International... voor sommigen totaal onverwacht de gouden televisiering. Presentator Wilfred Giné denkt er nog met veel plezier aan terug. Live vanuit Amsterdam is dit bij de AVRO. Het 46e gouden televisiering gala. Ik weet nog dat ik op weg was naar het Mediapark... onderweg naar een uitzending. Maandagavond toen werd ik inderdaad gebeld door... Uh... Stichting Televisie, ik weet niet eens wie het was. Maar die ging mij over het heugelijke nieuws vertellen... Dat, ik, uh, dat wij genomineerd waren met Voetbal International. Wie wordt er dit jaar toegevoegd aan de indrukwekkende Eregalerij? De mannen van Voetbal International die zijn er niet vanavond. Johan Derksen liet tevoren al weten dat hij geen zin heeft in bruiloften en partijen. En bovendien hebben ze gewoon uitzending. Maar gelukkig is Ewoud Genemans ter plaatse als zeer voetbalminnende stervenslaggever. Ja, dat maken het natuurlijk wel extra grappig. Kijk, de voorzitter ook uitzending, maar dat was eerder opgenomen. Ehm... Um, maar die konden nog wel onderin beeld een scroll laten lopen. En ja, Wij hadden er meer zoiets bij, met name Johan natuurlijk. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik het wel heel bijzonder zou vinden als we het zouden winnen die avond. Maar Johan had het helder zoiets. Hij zei, joh wat een onzin en een lachelijke prijs en al die apenpakjes in die zaal enzovoort. Als je dit ziet begrijp je dan waarom ik daarvoor geen goud heen ga? Nee, begrijp ik begrijp nou er helemaal niks van. Jongel, je ziet allemaal vrienden van elkaar. Stelletje. Maar ik voelde wel een gezonde spanning moet ik je toegeven. toe geven. En ik denk stiekem Johan ook wel, maar die is een meester in het verwoemen... van wat hij eigenlijk echt voelt. Dus uh, die speelde dat spel ook heel goed mee, denk ik. Ja, we zijn weer lekker terug bij de aangeklede apen... zoals uh, Johan Derksen ons met z'n allen gedoopt heeft. En wie weet komt Ewout straks in actie... als uh, uh, dit programma Voetbal International toch de ring mocht winnen. Want je weet maar nooit. Ah, ah is die weer. Ja. Ik heb niet in de dat van wat erg gelukkig was met zijn rol. Je kunt vast onderdeel worden van dit programma, Ja. ja. Ik. ja. Maar het zou een eer zijn. Ja, we hebben nog een low-mode. Ik heb hem wel eens gesproken. die zei ook van, uh, ja, dat was wel een van de die ik ooit heb meegemaakt. Er is een tussenstand namelijk. Op twee staat nu Wie is de Mol en op één Voetbal International staat voorlopig aan de leiding. Toen had bewezen kwam er een tussenstand door. En die tussenstand gaat alle aan om kop stonden. Nou, dat is iets. Wat gebeurt hier allemaal? Toen ging je er echt een beetje in gelopen, zeg maar. Toen kwam er iets van een gevoel van, nou het zou nog kunnen opzetten. De winnaar is Voetbal International. Er zijn ook heel veel mensen geweest, met Bert van de Veren als koplopen natuurlijk... die het allemaal belachelijk hebben gevonden. En ook zeiden, dit kan echt niet waar zijn, want dit is eigenlijk geen vorm. Ik vind het geweldig voor alle mensen hier dat we gewonnen hebben. En ik vind het ook bijzonder leuk ten opzichte van al die wijsneuzen... die ik de hele dag van vanochtend zeven uur op de radio heb horen zeggen... dat één het programma het niet moet winnen, dat is voetbal international... want dat is het faillissement van het Nederlandse tv-wereldje. Nou, die heren hebben er blijkbaar erg veel verstand van... Volgens mij een lange neus maken was richting heel Nou, een aantal jaren daarvoor besloot RTL te stoppen met, uh, met Voetbal International. Toen nog voetbal in omdat ze uh, zoiets hadden praten over voetbal, dat, dat zien we niet echt meer. daar geloven we niet echt meer in. Toen hebben we het zelf overeind getrokken door sponsors te zoeken en twee jaar lang zonder contract te werken. En als je dan na een paar jaar uh, de televisiering kan winnen. En uh, daarmee eigenlijk toch een beetje je gelijk haalt. is dat op dat moment wel iets bijzonders. Wilfred Genee over het winnen van de Gouden televisiering door Voetbal International. Deze dag, twee jaar geleden in 2011 dus. Dit is twee jaar oud, dat wil zeggen het nummer. Zij zelf is iets ouder, Engelse singer-songwriter. Next to me, hier is Emily Sunday. Van de herhaling, zullen we maar zeggen. Next to me was dat van Emily Sandé uit Groot-Brittannië. En daar gaan we nu ook naartoe om zeven minuten voor tien. Britse agenten namelijk spelen voor eigen rechter. Veel agenten laten steeds zwaardere delicten niet voorkomen bij de rechter, maar lossen dat op door zelf berispingen te geven. Critici waarschuwen voor een heuse politiestaat. Vanessa Lamsveld, onze vrouw in Londen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, een heuse politiestaat. Gaat dat nou niet meteen een beetje ver? Oh, daar zijn de Britten goed in, hè? Nee, ja. Uh, nou, ik moet wel zeggen... als je het vergelijkt met de situatie in Nederland... is het wel echt een heel ander verhaal, want... Uh in Nederland gebeurt het alleen bij hele lichte vergrijpen, dus bijvoorbeeld bij een verkeersovertreding. Nou ja, daarbij kan de politie een geldboete geven, uh, en maar daarbij kan je ook verzet aantekenen bij de rechter. Maar hier in Groot-Brittannië hebben we het, ja ze noemen het cautions, dat kun je denk ik best verstaan met na, berispingen of waarschuwingen. Uh, die worden afgegeven, maar dat is wel een officiële aantekening en dat staat dus ook echt op je strafbad. En uh, het punt is dat dat niet alleen voor kleinere zaken wordt gebruikt door de politie, uh, maar nu juist ook uh, in de voor veel zwaardere vergrijpen. Juist. Even terug naar uh, waar het allemaal vandaan komt. De Britse politiek heeft die politie toch een aantal jaren geleden juist de bevoegdheid gegeven, ook om het gerechtelijk apparaat wat te ontlasten. Uh, en er waren toch mogelijkheden voor de politie om niet alles meer te laten voorkomen, maar gewoon met een bekeuring af te doen? Ja, inderdaad. Dat is in 2006 ingevoerd. Uh, en helemaal inderdaad met het idee om niet, juist niet al die kleine zaken, uh, de, de rechters daarmee te belasten. Want het was ook om de, om de, de rechtbanken te ontzien. Uh, dus toen is het ingevoerd. Alleen het probleem is dat het nu, ja, de rechters zeggen, het is een beetje een glijdende schaal, uh, dat uh, het dus ook voor veel zwaardere vergrijpen wordt gebruikt. En ja, ja dan moet je bijvoorbeeld denken aan... Uh, ...gevallen van lichamelijk geweld. 50% van die gevallen krijgen mensen een, een waarschuwing. Dat wordt dus helemaal niet meer door de rechtbank gezien. En dat kan een heel licht geval zijn... ...maar dat kan ook zijn dat iemand een ander het ziekenhuis in heeft gemept. Ja. Maar erger is, uh, eigenlijk schokkende... ...is dat het uh, ook bij seksueel geweld, geweld gebeurt. Uh, uit cijfers blijkt dat 1 uh, op de 6 gevallen van seksueel geweld... Uh, ja, ...dat er geen rechter aan te pas komt. En dat het gewoon op het politiekantoor wordt uh, opgelost. En in sommige gevallen gaat het zelfs om verkrachting. Juist, dus zeer zware vergrijpen dus, begrijp ik van je. Nu hebben de rechters zich inmiddels ook weer in het debat gemengd... want die zeggen, ja, er is inderdaad sprake van een geleidende schaal... want sommige zaken komen dan uh, in een later stadium alsnog bij ons op het bord... als iemand opnieuw de fout is gegaan. Ja, precies. Zij zeggen, kijk, zo'n zo uh, wij zien gevallen van mensen die uh, voor ons staan... die uh, uh, seksueel uh, delict hebben begaan... en die al zo'n uh, waarschuwing op hun strafblad hebben staan. Zij zeggen, als de politie dat niet in de achterkamertjes zelf had opgelost... dan hadden wij zo iemand al veel eerder gezien. En ze zeggen, kijk, de functie van de rechtbank is ook... om te zorgen dat mensen het, uh, de kans te verkleinen dat het niet weer gebeurt. Ja. En omdat de politie nu, zeggen zij, uh, eigen recht aan het spelen is... zien wij die gevallen helemaal niet meer. Nee. Goed, dus uh, de kwalificatie politie staat... is nog niet helemaal uit de lucht gegrepen. De vraag is wat er dan op Westminster gebeurt. Of de politiek met andere woorden direct de gordijnen weer invliegt... om de zaak maar weer te gaan terugdraaien ja nee nou ja, de politiek zit, moet een beetje balanceren want aan de ene kant hebben ze zelf die regel in het leven geroepen en uh, ja als ze iets niet willen is het uh, de bureaucratie weer vergroten. dus ze willen juist ook wel uh, dat behouden. Uh, alleen, uh, ze zeggen wel van ja, we zullen het wel moeten gaan verscherpen. En uh, bijvoorbeeld uh, inderdaad in gevallen van seksueel geweld... Uh, maar ook met overvallen, uh, dat mag dan nu niet meer door de politie worden opgelost. Maar ja, uh, de rechters die zeggen ja, dat is nog een veel te... Uh, ja, dat is nog helemaal niet streng genoeg. Het moet echt bij hele kleine vergrijpen blijven. Just. Maar dat, uh, dat gebeurt voorlopig nog niet. De politie zelf vindt het natuurlijk allemaal onzin. Ja, die vinden het onzin en die zeggen dat zij prima in staat zijn... om, uh, om de juiste afweging te, te maken. Ja. Uh, dus, uh, maar goed, de, de rechters zeggen ja, dat is de politie die de politie controleert. Dat, ja. uh, dat werkt niet. Dat werkt niet. Vanessa Lansveld, onze vrouw in Londen. Ik dank je zeer. Zometeen gaan we verder over de JSF. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Dit besluit houdt in dat de verlofaanvraag van Volker van der G